1. De verovering van Orion. Er mag teruggekeerd worden tot het paradijs door de hemelse slaap. Slaap en zaad zijn nauw verbonden met elkaar als de scheppingskracht. De slaap is het paradijs, de melkgevende tepel. Maar als gij u overgeeft aan schandelijke geestelijke handel, dan zult u niets anders dan slaven zijn van deze vorst, en bent Gij gedoemd tot het voeren van oorlog in zijn arena's. Laat u daarom opgevoed worden in hemelse oorlogsvoering. Zalig zijn zij die twijfelen maar niet hen die in overmoed vertrouwen. Sieraden zijn wapenen. Zij zijn de hemelse vrezen. Het is de hemelse afzondering dwars tegen alles in. Wanneer gij gehoorzaam zijt, dan krijgt gij hogere wapens, andere soorten van sieraden, als hemelse sieraden. Het lijkt wel alsof alles tegen hetgeen gij geleerd hebt ingaat, alsof alles een keerzijde heeft. Gij werd gedreven tot diepe hopeloosheid waarin er plaatsgemaakt moest worden voor de bitterheid van de ziel. Eigenlijk is dat ook wel heel logisch, de hemelse roep was al geruime tijd om terug te keren tot de verbrokenheid. Dit vraagstuk is moeilijk te begrijpen. Al met al is dit een mysterie. De diepere ziel is de bitterheid van de ziel die terugleidt naar het paradijs. De eeuwige ziel is de heilige honger. Gij moet leren leven met de kleinste hoeveelheden. Geesten van rijkdom en materialisme staan overal op de loer om u tot een slaaf te maken. Het zaad heeft hemelse ogen geopend. Het is oorlogsopenbaring. Hier vindt gij de twistzieke vrouw. Geboorte is een idool die u afleidt van uw eeuwige natuur. Gij moet terugkeren tot de rivier van openbaring, tot de eeuwige kennis. Onderhoud de dag van de hemelse oorlog. Diep binnenin is daar de herinnering, het roepen van de kinderen. Gij moet uw geheugen offeren om zo vrij te blijven van de valse machten. Ook in het paradijs zelf hebt gij deze strijd te voeren. Kent gij al de gevaren die op de loer liggen? De strijd is tegen de valse machten van het geheugen. Deze moeten geofferd worden. Gij moet bidden en smeken om tot de duistere stilte geleid te worden. De bruid is donker van huid als de tenten van Kedar. Dit zijn de tenten van de duisternis. De onderwereld en de vernietiger staan naakt, zonder bedekking, voor het aangezicht van de hemel. Het is beter jezelf toe te wijden, af te zonderen, dan dat je de samenkomst de vernietiging in helpt omdat overmoed nog steeds een erg gevaarlijke macht kan zijn in deze gebieden, is het komen tot de hemelse stomheid belangrijk. Zo kan alleen de hemel uw mond openen. Het offeren van het geheugen geeft openbarende dromen. Door de hemelse slaap wordt gij door het zaad veranderd. Gij hebt ongehoorzaamheid overwonnen door de leegte en de stilte. De grote waterdiepte zijn de hemelse afgrond. Belog is de matriarch die Orion veroverd heeft. Zij troont in Belim. Gij moet van het letterlijke komen tot het symbolische. Laat een ieder waken over dit boek en komen tot de dieptes van dit boek, tot verdere overwinning. Zalig zijn zij die dit boek begrijpen en vervloekt zijn zij die dit boek verachten. Als gij de ongehoorzaamheid hebt verslagen, kunt gij komen tot de bloedrelaties dieper in de paradijselijke afgronden. Dit zijn de hoog georganiseerde bloedrelaties binnen de stammen. Vaak is het niet eens zo dat de vijand tegen u strijdt, maar de hemel zelf. Wel is het zo dat de hemel soms de vijanden als voorwerpen gebruikt. Alles gaat om het vaststellen van prijs en loon als een meetinstrument. Oproep om nomadisch te zijn. Ren de wildernis in. Leg al je kleren en wapenrustingen af en duik in het water van de wildernis. Zwem rivieren over en kom tot de dieptes van de wildernis. Blijf niet staan. Ook als je een tent ergens hebt opgezet, wees nomadisch. Zet het toch na een tijdje weer verder, want ze zijn op jacht. De mensheid was geworpen in de rivier van de kinderverslindende God. Hebzucht is een droom van macht, maar al zijn wegen leiden tot de dood. Ook dit is slechts ijdelheid. Waarom zou je je tijd verdoen met jagen, terwijl je kunt leren? Waarom zou je je tijd verdoen met oorlog voeren, terwijl je meer inzicht kunt krijgen? Verdoe je tijd niet met slapen. Er is een tijd om te vluchten en om wijzer te worden. Er is een tijd om kennis te vergaren. Dan worden alle wapens afgelegd. Als je dat niet doet, zullen je wapens je verslinden. U kan niet van ze winnen, want het zijn hallucinaties. Het zijn illusies om u af te leiden. Het probleem is iets anders. Gij moet er doorheen prikken. 2. De eeuwige pijlen. Men gaf niet meer om de eerlijke beloning, maar om de misleidende gaven. De onverdiende gave is een gift dat misleidt, illusies geeft en leidt naar de vernietiging. Sterkte is niet zomaar kracht. Nee, sterkte is alertheid dus een hogere vorm van gevoeligheid. Goed en kwaad moeten hergedefinieerd worden, in een grotere context geplaatst worden. Dit zijn oorlogsmysteries. Juist in de nacht manifesteert zij zich door dit proces. In diepte komt dit erop neer dat gij in angst wegvlucht van het beeld wat gij van de moeder hebt gemaakt, vanwege de verschrikkelijke terreur. Hier zult gij in de diepte de kleinste kennis vinden. Kennis zal alleen gevonden worden in fragmenten. In de rivier van stilte wordt deze contradictie teruggevonden. Zo zullen alle herinneringen in het vuur zijn tot sieraden. Giften transformeren tot medicijn is een aparte kunst in het oorlogsvoeren. Zo kunt gij een oorlogsschild vervaardigen. Hier zit een raadsel in verborgen, namelijk dat zij weten dat het verleden begrepen zal worden en dat door andere combinaties van het verleden binnen het verleden dit de toekomst zal zijn, dus eigenlijk is er helemaal geen toekomst, maar alleen het veranderen van het verleden. Alles is dus al gebeurd. Alles staat of valt dus door dosering en samenhang. Alles zal onderhevig zijn aan terugvertaling en doorvertaling, zodat de betekenissen zullen veranderen. Dit gebeurt allemaal in het verleden. Dit is dus de contradictie tussen nachtmerries en dromen. Je moet hierin de patronen zien te ontdekken, want het zijn je pijlen in de eeuwigheid. Je pijlen zullen niet diep doordringen, wanneer zij geen nachtmerries bevatten, wanneer zij niet eerst heel diep in jezelf zijn gegaan. Het koningschap in u moet sterven, doorboord worden. Dit is de ware opstanding, de opstanding in de naakte wildernis. Zij leven in leegte en duisternis. In de Saramse mythologie bracht niet Noach de zonvloed, maar Ham. Dit was de zaadlozing van Ham. Op de dag des oordeels zal iedere vrouw haar zuigeling vergeten. De oorlog is het symbool van tijd, van de afwisseling van de seizoenen. Als gij dingen tot een goed einde wilt brengen, geef aandacht aan het begin. Geen vergeving, maar loon. De man moet niet zomaar rivieren oversteken, maar de hemel ontmoeten. De moeder is een innerlijke dynamiek die niet te veel buiten het zelf gezocht mag worden. Vandaar dat de opgegroeide opnieuw gebroken moet worden en doorboord... ...opdat de nadruk niet op de buitenwereld wordt gelegd. Dit is een grote oorlog, een duistere afgrond. Zij heeft giftige pijlen om haar vijanden te verlammen met vrees. Zij trekt hen tot de rivieren van de dood. In duistere rivieren reist zij op met het bloed van de vijand... Haar naam is eeuwig. Wanneer zij schiet, mist zij niet. Haar pijlen zijn bloeddorstig in de nacht. Zij rusten niet. Haar pijlen zijn giftig. Illusies zijn zij om de vijand te misleiden. Vol bedrog zijn haar pijlen. Leugens spreken zij. Niemand kan haar volgen, niemand kan haar woonplaats vinden. Zij allen gaan ten onder door haar pijlen. Zij raken verward en het licht ontvoert hen opdat zij de duisternis niet zullen vinden. Een groot krijgsmeesteres is zij. Haar ogen doen sloten vallen. Met haar lippen maakt zij knopen. Zij is de allerhoogste. Zij geeft hen alle te drinken, opdat zij haar niet zullen vinden. De beker vormt illusies op hun ogen en harten om hen te verwarren. De hemelse leugen richt een grote slachting aan. Een groot bedrieger is gekomen. Waak dan in dit uur, opdat gij geen deel hebt aan valse werken. In haar grot slijpt zij haar wapens. Zij brengt visioenen tot hen die haar wapens eren. Zij leert hen de krijg. Zij is de grote jaagster en slager. Grote bloeddorst heeft zij. Denk daarom niet te hoog over uzelf, want u mocht eens door uzelf misleid worden. En omdat zij moeilijk is begonnen mensen hun makkelijke goden te maken. En het bedrog is groot. Maar voor haar kinderen, verworpenheid is hun boog en depressie is hun pijl. Hebt gij dan niet gelezen in het boek De Grote Misleiding van de Feur dat de oorlog niet materieel is maar in de gewesten van de ziel? Neem genoegen met de omstandigheden waarin u uzelf bevindt. De vijand zal geen baat hebben bij zijn rijkdom en hetgeen hij verdient. Zeg tegen de vijand, ik dien niet wie jullie dienen. Jullie dienen niet wie ik dien. Ik zal wie jullie dienen niet dienen. Voor jullie is jullie loon en voor mij is mijn loon. Zij raakt het letterlijke niet aan. Zij is de weefster van het paradijs. Zij weeft in het paradijs als in een mysterie. In de dieptes van de wildernis woont zij, om dapperen te onderwijzen, zij die door hun lijden tot haar zijn gekomen. Zij draagt de stok van de hemel. Het geweten tempt zij. Zij is de wraak van de hemel. En zij schenkt visioenen door zalven vanuit haar borsten. En tot de gehoorzame, gij zult worstelen met haar. Zo zult gij uw zielen behouden. En gij zult het zoete vinden. De mens denkt dat hij niets nodig heeft. Gehoorzaam hem niet, maar werp uzelf neder en kom dichtbij. Overmoed leidt tot de dood. Door overmoed wordt openbaring gemist. Een openbaring kan vast zijn of afhankelijk aan bepaalde factoren, herroepelijk of onherroepelijk. Het gaat niet om vervulling, maar het moet de vijand aanvallen. Het moet opbouwend zijn in hemelsheid. Het moet strategisch verantwoord en functioneel zijn op de lange termijn. Er is geen vergeving, maar loon. Er wordt bevolen het offer volkomen te laten zijn, in de zin dat niets van de vijand achtergehouden mag worden. Aan deze paal hangt geen plaatsvervanger, maar uw eigen vijandigheid. 3. Een verbrokene en verbrijzelde veracht gij niet. Het volk is het offer zelf. Vergeet het buitenste. In het verborgene moet er geofferd worden. Dit is het pad van bloed tot de hemel. De cirkels moeten doorbroken worden. Al deze beesten zijn slechts symbolen van de dwaalleer en de ongehoorzaamheid van het volk zelf. De hemel zit achter de verbroken jonge man die diep weent om zijn zonde. Zalig is hij die terugkeert tot de hemel in grote vrezen en beven. Een verbroken en verbrijzelde ziel veracht de hemel niet. Nu hebt gij het trotse beest gezien, vertraagt uw trots. Drijf het tot stilstand in de zee van ijs. Doe uw werk. Vinden zullen zij hem en hem tot de hemelse zee van ijs drijven, waar alle trots tot stilstand komt. Wat zoekt gij, mens, naar een offer? Bent gij niet zelf het offer? Wat zoekt gij, o oh mens, naar een verlosser? Bent gij niet zelf uw verlosser? Gij zijt verdwaasd door uw eigen trotse overleggingen. Gij bent in uw eigen netten verstrikt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen hemel waarvoor ik zou buigen. Ook kent gij uw eigen zonde niet. O mens, laat toch af van uzelf, gij strijdt een verloren strijd. Hoe vaak moet de hemel het u uitleggen? Nu komen de dwazen met vele verontschuldigingen. Maar geen van hen alle brengen gewicht op de schaal. Zijn zij niet alle veren losgeslagen door de wind? De dwaas heeft vele verontschuldigingen. De dwaas heeft vele verontschuldigingen in zijn hart. Maar vertelt de waarheid niet. De dwaas heeft veel te verbergen. Zij dromen van groot bezit en grote heerschappij. Zij dromen van grote getallen dienstknechten en dienstmaagden. Zij zitten op een gouden troon. Zij gokken voor geluk. Zij bezoeken de hoeren in de nacht. En gaan door het leven in groot lawaai. De stemmen verdrinkende in drank. Zij hebben het hoogste woord. Zij spreken in wartaal, verstrikt in hun eigen netten. Hun woorden zijn kaal en trots. Hoogmoedig zijn hun rijtuigen en paarden. En hun uniformen. Zij zoeken altijd naar een offer. Altijd naar een vijand en een verlosser. Zij zijn op jacht naar een zondebok. Zij slapen niet. De dwaas slaapt nooit. Hij is altijd op en altijd op zoek naar een ander. Altijd wil hij vlees, nooit is hij verzadigd. In andermans ellende verheugt hij zich. Oh, die dwazen, die zonen van het wilde beest. O, gij die altijd op zoek bent naar een minnaar. U bent uw eigen minnaar. Gij zult wegzinken in de zee van ijs. Briesend is hij op jacht naar de gevallenen. Ziedend is hij op zoek naar zondaren. Naar een offer, een vijand en een verlosser. Nee, een minnaar kent hij niet. Aan stukken zal hij u verscheuren. Op wie jaagt gij? Tegen wie voert gij strijd? Tegen wie hebt gij een verbond gesloten? Tegen wie hebt gij uw boog gespannen? Een pijl gedoopt in gif, als een woord op uw mond. Nu is het beest omsingeld, maar zij zijn tegen u. U heeft een verbond met hen gesloten, maar het verbond was een leugen. Daarom zijn speren en pijlen op u gericht. Zij snijden een touw door, maar u binden zij. Tegen wie strijdt gij? Tegen wie heeft u de hand opgeheven? Tegen wie heeft u uw speer opgeheven? 4. Water zal bloed worden. Zij rekenen niet met u. Wie met hen strijdt, strijdt tegen hen. Zij kennen u niet. Onder de voet zal u gelopen worden. De ijstijden zullen zeker komen. Want er is vals vuur. En wanneer de nacht komt hebt gij de hemel nodig. Om de kusten van nieuwe morgens te bereiken. Ja, gij hebt haar nodig om door wateren te gaan. Bent gij ontwaakt uit de baarmoeder van ijs? Na berouw is er verlossing. Zij zegt, dit is mijn zoon, degene die mijn baarmoeder heeft geopend. Acht, met hem ben ik verzadigd. En hij zegt... Ik heb u gezocht en ben tot u gekomen. Ik heb uw baarmoeder geopend. O, komt nader, zoon. Zij komt van een lange tocht en heeft overwonnen. Hij werd geboren in de nacht en hij werd genomen tot de troon van Amalek. Het is geheel metaforisch dat gij uzelf moet onderwerpen aan wat goede principes. En gij moet uiteindelijk zelf deze principes worden, zodat u het niet projecteert op iemand anders. De ergste vijand is de valse vrijheid, de ongebondenheid. De hemel is het ijs waarin men sterft. Herhaal alles wat gij doet, opdat gij het pad vindt. Het water zal bloed worden. In de slagplaats is de overwinning over de vijand. Hij vlucht tot het water waarin hij verdrinkt. Alleen een zware hemelse gebondenheid kan succesvol opereren tegen de zware gebondenheden. Ieder mens moet aan zichzelf sterven om een ontmoeting en confrontatie te hebben met het touw. Het gaat niet om het letterlijke, maar dat wat erachter zit als boodschap. Vanwege deze metafoor van de oorlog bestaat de oorlog dus niet letterlijk en is het niet echt, maar een overdracht van informatie, van het leren. Door gebrek aan kennis verstaan zij niet. In diepteband gij dus helemaal geen strijder. Daar bent gij te zwak voor. De ware oorlog is dus de hemelse gebondenheid die een verbondenheid is met de waarheid. Dit is geen vage gebondenheid waar je niet voor hoeft te leren. De dood is een metafoor, iets wat voorafgaat aan de geboorte. Blijf ver weg van de verbieders en de ontkenners. Zonder hetzelfde worden kom je nooit in de buurt van de hemel. Door hun gebrek aan kennis zullen zij alles verkeerd verstaan. Gij bent moe en gij hebt een schip nodig om niet voor eeuwig weg te zinken in de golven. De hemel is duisternis. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. De wereld heeft alles vermannelijkt en daarom is er grote oorlog op aarde. En wanneer alles wordt vermannelijkt, wordt ook alles verletterlijkt en verdicht. En zo zal het regenen op die dag wanneer de hemel wederkomt, Wanneer de hemel zal opnemen alle die de hemelse tranen dragen. En de hemel zal hen opnemen in grote storm en bliksem. En de zee van uw tranen zal de tranelozen overweldigen. Al hun hoge torens zullen voor hun ogen afbrokkelen. En de tranen zullen hen verslinden. En de hemelse komen op de zee van haar tranen in vervoering, verafschuwd door de mensheid en onbegrepen door de mensheid. En het schuim op de golven van haar tranen zal de heilige leiden tot hemelse eilanden. Het vermindert. Totdat het vermengt. Het is het hemelse zaad. Zij die vermeerdering zien als de maatstaf en niet de vermindering zullen haar nooit vinden. Zij draait altijd van mij weg, omdat ik moet minderen. Een droom, een golf, en dan is het weg. Het schuim op de golven brengt me in vervoering, maar waar ga ik naartoe? En dan vaagt zij weer weg en ik daal af in de nacht van tranen. De dagen zijn maar echo's geweest van een dieper verleden. Het schip verging ergens midden onderweg en nu zijn we hier. Op dit eiland begonnen we een nieuw leven. Een strand van het verleden waar golven aankomen die ons zicht verdiepen. Ik wacht op haar, zij die mijn wildernis is. 5. Het water is niet te stoppen. Het overweldigde mij als de zee van tranen. Maar bracht mij hier. Mijn boot strandde en dit strand is mijn verdere leven. De wildernis in om haar te ontdekken. De hemel droomt. De watervallen, rivieren en zeeën stromen uit haar lichaam. Zij brengt de genezing der volkeren. De hemel heeft alles gedroomd. En de mens heeft het niet bevat. Zij heeft alles gedroomd. En zij brengt dromen tot de mens. Om de mens tot haar te leiden. Zij die haar zien worden ziek. Nee, niemand zal haar zien en leven. Niemand ziet haar en predikt dan. Want zij is als de fragmenten van een ondoorgrondelijke nachtmerrie. Je moet je onthechten van de massa en de natuur leren kennen. De dwazen willen alles maar begrijpen niet hoe ze het moeten gebruiken. De massa's brengen misleiding en daarom moeten mensen mens de massa's ontwijken en met minder genoegen nemen om aan de misleiding te ontkomen. Gebrek is belangrijk, ook gebrek aan woorden. Niet alles hoeft wezenlijk te bestaan. De natuur heeft ook ruimte voor het niet-wezenlijke en omvat dit ook, omdat het metaforisch doel heeft, de beeldspraak. Ik ken het medicijn, ik neem er niet te veel van. Maar varkens rijden alles stuk. Ik ken een bergpad wat leidt tot haar hart. Het is smal en kronkelig en bloederig tot in diepste duisternis. En dan nog heeft zij niet genoeg. Oorlogshemel die zij verdraaide. Maar het zwijn is grenzeloos woest voordat het valt. Waakzaam is zij. Ze rijdt op het beest. En ze wurgt de wachter in de nacht. Ik zag haar van ver en werd door terreur geslagen. Een worsteling met de dood. Niemand kent haar en zij kunnen het water niet stoppen. Plotseling staat zij voor hen en hun hemelen zijn water. De wachter slaat zij. Niemand anders kon het doen. Dan breken de hemelen open. Er is niemand meer die haar nog ziet. Alleen haar vogel vliegt nog. Het trauma slaat haar telkens weer. Hen trekkende uit de zeeën van bloed. Is het begin van de schepping geen nachtmerrie op zich? Jonge wilde. Trekt uit de stad, blijf niet in haar, want de hemel zal haar verdelgen. Er is een vreemd volk gekomen. Blijf niet in de stad, opdat u niet met haar verwoest worden. In de wildernis werd gij geslagen, opdat gij het woord zou horen. Keert niet terug tot de stad. Keert niet terug tot uw steden, want zij zullen op één dag vernietigd worden. Gij zult achterom kijken en gij zult hen zien branden. Als een overweldigende zee is zij. Wie kan er tegen haar golven op? De mens moet alle stadse klederen uitdoen om tot de hemelse naaktheid te komen. Kan de mens dit mysterie begrijpen? Waarom is dit voor de mens zo moeilijk te begrijpen en wil de mens dit eigenlijk niet begrijpen? Dat komt omdat door de ontbrekende schakels de mens vastzit in een vals bewustzijn, deels onder bewustzijn, in de schemerzone. Het aardse zal vergaan. De mens komt er niet klaar mee, wil altijd maar weer protsen, belangrijk lopen doen, laten zien dat hij al zijn zaakjes in orde heeft. Maar deze mens is slechts de lagere mens, slechts een onderdeel van de mens, want de mens heeft ook een hoger deel. Dit hogere deel moet ontwaken. Het hogere deel rust in een diepe slaap. De hogere mens is kapot geslagen door de lagere mens, verscheurd. Dat gebeurt op het hongerpad dat alle dromen ruw worden verstoord omdat de mens dieper moet, weg uit de valse, oppervlakkige realiteit. Een man een man, een droom een droom. Hij was een dromer en gaf niet om het aardse. Telkens maar weer moest hij voor de droom kiezen en niet voor het aardse en zo kon hij uiteindelijk zijn droomwereld bouwen. Het aardse zal toch allemaal vergaan. En de droom zal hoger worden, steeds hoger en alle dromers meenemen. De hogere mens zal volharden. De lagere mens zal altijd weer afvallen. Ze proberen het misschien, maar geven dan weer snel op, worden snel afgeleid tot verrassingen, omkoperijen enzovoorts. Als ze het woord hongerpad horen, dan steken ze lui hun tong uit van apathie. Daar hebben ze geen zin in. Ze leven voor het plezier, voor het comfort. Met hen daarover te discussiëren heeft geen zin. Ze zullen altijd weer aankomen zetten met dezelfde drogredenen. Daarom is het zaak voor de hogere mens het pad van de eenling op te gaan en zich niet bezig te houden met zieltjes winnen en kerkgroeistatistieken. Dat is voor zakenmensen. De eenling is geen zakenmens. 6. Niet door mensen bepaald. De daadwerkelijke wedergeboorte is alleen bestemd voor de uitverkorenen, oftewel de enkelingen, de eenlingen, die zich totaal van de zondige wereld hebben afgezonderd, niet aanpappen met de stad. Dat is het teken van de uitverkorenheid. De uitverkorenheid staat dus voor een heel stelsel aan natuurlijke voorwaarden... ...waaraan de mens moet voldoen alvorens wedergeboren te kunnen worden. Omdat mensen dit niet kunnen duiden en dingen over het hoofd zien... ...mag dit nooit menselijk bepaald worden. Het wordt dus enigszins wazig gehouden. Het is als een product wat aan allerlei voorwaarden moet voldoen... ...voordat het op de markt kan komen... ...en wat die voorwaarden precies in detail zijn is een beetje giswerk. Toch moet de mens hierin niet opgeven en bij de pakken gaan neerzitten, want de mens mocht eens uitverkoren zijn. Er is een weg om dit uit te dokteren en de uitverkorene zou dit vanzelf van zichzelf weten, alhoewel er ook een valse uitverkorenheid is die de mens waant. In dit boek wordt de weg, het touw, getoond. Het is een zeer dualistisch werk, niet voor een gat te vangen. Al met al heeft de ware uitverkorenheid veel meer te maken met het gaan tot de diepere natuurschool. Er is alleen uitverkorenheid in het gaan tot de hogere kennis, iets wat nooit door spijbelaars gevonden kan worden en wat gewoon een metaforische natuurwet is. Per slot van reden gaat het om het droomleven van de mens, de manier waarop de mens de dingen ervaart. De mens kan aan alles hogere definities geven, hogere waarden. De mens leeft nog steeds in het paradijs, maar hij vecht tegen de illusie van de stad als een monster wat in zijn hart leeft. Ook dit heeft een doel. Dit is allemaal slechts het vormen van de mens in de baarmoeder. De mens is in die zin nog nooit echt geboren geworden. Het zijn allemaal baarmoederervaringen. Toen de wilde mens in de wildernis was werd hij meegenomen door piraten. Hij werd uit de warme baarmoeder getrokken. Alles leeft voort. De mens moet daarom terugkeren tot school om alle lessen te leren die nodig zijn. Het ontwaken is moeilijk. Vaak ontwaakt de mens om dan later te ontdekken dat de mens nog steeds in slaap is, dromende dat hij ontwaakt. De mens kan hier moedeloos van worden. En dan slaat de disoriëntatie en de verwarring toe. Als de stad de mens weggrijpt uit het paradijs, dan is dat juist een nog groter geheim van het paradijs. Dit zijn niet alleen dromen, maar meer nog nachtmerries. De eeuwige leegte. De bitterheid die de huidige wereld op het volk legt door de lasten te verzwaren is om hen in bedwang te houden, als een beeld hoe de hemelse gebondenheid door pijn de mens in bedwang houdt. Een andere manier waarop de hemelse gebondenheid dat doet is door de hemelse vrezen. Al deze elementen van het touw, deze karaktereigenschappen, leiden tot de heilige leegte, de eeuwige honger, waarin alle rebellie sterft en waarin het touw geboren wordt, vanuit oprijst. De mens kan dit niet bevatten. De mens zal altijd excuses proberen te maken om aan die eeuwige leegte te ontkomen. Soms is het belangrijk terug te keren tot de gegeven bron en die bron te herzien, om niet in oude fouten te vervallen. Hierin moet een balans aangelegd worden tussen het dynamische principe van de bron en de personificatie ervan. De kennis personificeert zichzelf in een hogere graad, in de climax, maar zal altijd weer wederkeren tot het originele principe waarvoor het staat om zichzelf te zuiveren en zuiver te houden. In deze personificatie is het van belang de balans te houden tussen de nieuwe, zuivere taal en de oude taal, zodat er nog wel feedback wordt gegeven aan de oude orde en die zich eraan kan hervormen. In die zin is de oude orde het slot en de sleutel. De rotzooi moet gerecycled worden in plaats van afgedekt, anders gaat het een keer ontploffen. De mens heeft door gebrek aan onderzoek ijdele bespiegelingen geschapen en daartoe is vals vertrouwen opgewekt. Zij hebben zich gesneden beelden gemaakt als karikaturen van de hogere kennis. De mens wilde de heilige strengheid niet. Alle dieven zullen door hun diefstal uiteindelijk verstenen. Er zal leven zijn in de school. De student leert hier ook over. Het negeren van de oorlogskennis doet de mens storten op de overige kennis, wat ook een soort van roof is. De student mag geen lessen overslaan, anders blijft hij schuldig aan spijbelen en wordt zo gerekend tot de piraten. Als de mens vraatzuchtig is, dan zal de mens geconfronteerd worden met nog wel ergere vraatzuchtige monsters. De mens moest kiezen tussen het touw van de vraatzucht en het hemelse touw. Door omgang met het hemelse touw wordt ook de mens zelf tot een hemelstouw. Dat wil zeggen dat de mens volop deel gaat krijgen in de verdedigingslinie en het leger tot bescherming van het beloofde land, het heilige gebied. De mens gaat opgeleid worden in de heilige strijd van het beloofde land. De overwinning is alleen voor hen die door het hemelse touw overwonnen zijn. De mens is geroepen het kwaad te overwinnen om zo tot het geheim te komen, tot de ontwaking. Dit heeft dus te maken met het overwinnen van het schaduw zelf. Dit is de evolutie der dingen dat het zichzelf uitlegt in de tijd. Het kan niet voor eeuwig op zichzelf blijven staan. Dit is de weg hoe een geheim zich openbaart... door metaforen die op elkaar inspelen... door strijd, door handel, door verbonden en relaties. Zo worden de schillen afgepeld en de sluiers afgedaan. Dit zijn de openbaringen van de eeuwigheden die niemand kan stoppen. Een simpel, uiterst corrupt familiewapen of verzetsymbool kan het beginpunt wezen. Mensen die niet gevoelig zijn zullen dit nooit begrijpen. Zij lopen ervoor weg en willen er niets maar dan ook niets mee te maken hebben, of ze nemen het gewoon aan omdat iedereen het doet, en gaan er gewoon mee om als een monument, een uiterlijke vorm, die ze vereren en aanbidden, en waarop ze hun leven bouwen, zonder ooit tot de diepte ervan te komen. Dit is de werking van het touw, de mens is beperkt. Het touw leidt. Dit kan dus alleen effect hebben in de eeuwigheid, dus de mens moet zich ook offeren aan de eeuwigheid. De vrezen des heren tempert het oordeel, terwijl het goddeloze, aardse, Materiële rechtssysteem die gevoeligheid niet kent, maar wordt voortgedreven door geld, eer en macht. Het overoordeel regeert op aarde. Elk waarachtig oordeel komt voort vanuit de onpeilbare diepte van de wet, waarin een mens alleen kan manoeuvreren door de heilige gebondenheid. De mens moet leren groeien als de heide in de wildernis. De vijand zal nooit tot het ware bewustzijn komen, want zij hebben niet de substantiële en standvastige bron van integriteit van karakter om hen te ondersteunen en verzadigen. Zij hebben de hemelse kennis niet die nodig is hiervoor. Zij kennen niet. Ken uw vijand. Maar op het pad gelden er ook zeer veel wetten van de kunst. Het is altijd een uitdaging om boven polariteiten uit te stijgen en diepere symbolieken te ontdekken, verborgen paden. Maar het komt erop neer dat het zeer zeker een dualiteit is. Hierin is het van belang om het wiel van de gezichtspunten te blijven draaien, om zo niet ergens vast te raken. Voor zover het gevaarlijk en schadelijk is, is er daarnaast ook een simulator. De god van de aflaatmarkt, zij is niet slechts een vijand. Dat zou al te makkelijk zijn. Zij is een schaduw van de hemelse markt van de kennis waarin alles van twee kanten moet komen op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid, het gegeven dat alles verdiend moet worden in de hemelse gewesten. Elke markt, materieel of niet, wijst op dit principe. Als een oorlog te ver wordt doorgetrokken, dan mag daar vrede komen. Dit is waartoe het pad voor de grondlegging van de wereld is aangelegd. De mens moet een nieuw waardestelsel leren ontdekken, anders zal hij ten ondergaan in de overmoedige oorlog. 7. Alleen door het touw Alleen het touw is krachtig genoeg om de mens van drogredenen weg te houden. Alleen een zware hemelse gebondenheid kan succesvol opereren tegen de zware gebondenheden die gebracht waren. De baarmoeder kan alleen bereikt worden door ijs en duisternis en door honger als een beeld van de hemelse onthechting. Zij draagt dan ook het mes van verhongering. Zij is de gids van hen die daadwerkelijk aan zichzelf zijn gestorven door de onderwereld. De baarmoeder heeft geneeskrachtige kwaliteiten. Het is levendmakend voor de rechtvaardige, maar zal de onrechtvaardige vernietigen. Daarom is het geheimenis van de baarmoeder ook niet zomaar weg te denken. Het bestaat, maar wordt vaak verkeerd uitgelegd door leken, hen die de hemelse leer niet kennen. De ware oorlog is dus de hemelse gebondenheid die een verbondenheid is met de waarheid. Dit is geen vage gebondenheid waar je niet voor hoeft te leren. Nee, het gaat om het gebonden worden in het woord, de structuur van de hemelse kennis. Dit is in de ziel. Omgang met het touw zal het alarm zijn. De climax van het ware touw brengt uiteindelijk tot het ware woord, waarin er een strijd is tussen de goden. Het is de strijd tussen de patriarchie en de matriarchie, tussen de baarmoeder en de opstandige mens. De zegen geldt alleen voor hen die onvergankelijk, dat wil zeggen voor eeuwig, hun ziel hebben geofferd aan het woord van de hemelse kennis. Door het touw zijn zij volledig aan zichzelf verloren gegaan, gestorven, zodat zij ook met het touw konden opreizen. Dit moeizame proces is door de velen versimpeld, maar wijst op veel ingewikkelder in de wildernis. Het valse touw is niet eeuwig en niet diep. Het ware touw is eeuwig en eindeloos diep. Het valse touw kan dus ook niet daadwerkelijk reinigen, maar alleen misleiden. Denk aan al die bevoegdheden die mensen elkaar uitreiken en verkopen, terwijl ze eigenlijk niets geleerd hebben. Een kind krijgt een bepaalde religie of ideologie mee met de geboorte en de opvoeding. Het kind kan daar vaak met zijn verstandelijke beperkingen niet tegenop of van loskomen, dus zal het kind dit gewoon gebruiken op zijn eigen manier. Daarom mogen we iemand nooit vastpinnen op het gebruik van bepaalde woorden of termen, maar moeten we kijken naar hoe iemand deze woorden of termen gebruikt. Dit gaat vooral ook om bepaalde doctrines die een taal hebben gevormd wat niet zomaar door het kind ontweken kan worden. Zelfs als we zijn gevlucht achtervolgt het geheimenis ons. Zelfs als we tot de wildernis zijn gekomen is het daar. Het werkt door alles heen. Het is nog steeds bruikbaar in ons leven. Het is een deel van ons leven. Zo is veel niet een waarheid, maar een waarde. Omdat het dus geen waarheid is, maar een potentiële waarde, een leugen als een raadsel dus, is iedereen hierin tegen elkaar verdeeld. De jongen kijkt ernaar en vraagt zich af wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Er zijn altijd gnostische bewegingen geweest die het allemaal doorzagen als demiurgische spelletjes. De demiurg is een onderontwikkelde, gehandicapte god die een schaduw van de gnosis, de hogere kennis, is. De demiurg, een mongool, staat tussen de mens en de hemelse kennis in, maar is deel van het ontwakingsproces. De mens moet hier dus doorheen, anders zou de mens nooit ontwaken. Velen zijn slachtoffer van de gedwongen geloofsbeleidenis. Velen zijn slachtoffer van religieuze dwangverpleging. Het is een allegorie van de leidende, onderdrukte mens, die zichzelf wil vergoddelijken om zo van al het lijden af te kunnen zijn. Maar zoals we zagen ging hierin van alles mis. De mens werd zo tot een goddelijke geloofsdwaas en begon met het moorden en dwangverplegen van iedereen om zich heen. De mens moest aanbeden worden. In de diepte was het de zelfmoord van de mens. Velen hebben dit gelukkig door en proberen te ontsnappen, maar ook dat gaat zo goed en kwaad als maar kan. Ze rennen naar de wildernissen. De mens doet er van alles aan om los te komen. Het is dus onderdeel van een bepaalde taal. De mens wordt vergoddelijkt, maar dan op een hele verkeerde manier. De mens wilde snel afrekenen met het lijden, dus daarvoor werden afgoden van stal gehaald. De mens krijgt het godsyndroom, godsdienstwaan. Dit is een ernstige ziekte. De mens kan het niet laten om voor heerser te spelen. Van alles gaat er fout, maar de mens stoort zich er niet aan. Hij is immers heerser. En het probleem is toch altijd de ander. De mens is zo zelf als een blinde demiurg geworden. De blinde demiurg lacht en liegt, want alleen lachen en liegen kunnen hem besparen voor het lijden. Daarom zal de lachende blinde demiurg ook altijd het probleem ontkennen. Het is een armelijke wereldgeest. Niet het letterlijke, maar het geestelijke. In de Orionse mythologie is er de mythe van Amas, Hamas, die geboren werd doordat zijn moeder door een beest verkracht werd en zo samen met zijn moeder in gevangenschap door het beest opgroeit. Beide worden ze zwaar mishandeld door het beest, maar als hij oud genoeg is slaagt hij er in het beest te doden en erft alle titels die het beest had. Het beest, zijn vader, is genaamd Pegum. Omdat zijn moeder was vergiftigd door het beest wordt zij meer en meer tot een monster en zo moet Hamas uiteindelijk vluchten. Hamas had zijn vader gedood en was gevlucht van zijn moeder. Door Pegum werd hij sinds kind zijn afgezonderd gehouden van zijn moeder. Toen hij na de dood van zijn vader tot zijn moeder kwam vond hij al snel uit dat zij tot een monster was geworden. Hij ontdekt dat ook zijn moeder een monster is en vlucht van haar weg. Zo heeft hij dus zijn beide ouders verloren, wat een zwaar lijden is. Hamas had het beest wat hem verwekt had onthoofd. De mens moet leren het in zijn herinnering als een medicijn en een wapen te gebruiken. Het zal van belang zijn in de strijd om af te rekenen met de vijanden van zijn psyche. Hij komt er niet zomaar van los, omdat het iets is wat hij nog niet heeft ontdekt. Alle herinneringen van de mens zijn een heilsfeit wat de mens moet leren begrijpen. De diepte is belangrijk omdat er daar nog iets verborgen ligt wat van belang is. Het valse maakt zich altijd groter dan anderen met meer gezwaai. De mens moet komen tot diepere betekenissen en moet zich hierin aarden, aarde, anders wordt hij weggeblazen. De mens moet eerst aan zichzelf sterven. Daarom moet er ijs zijn. De mens wil de diepte niet, maar de oppervlakkigheid. De vrome echter bestrijden dit beest en worden in vrezen apart gezet. Zij sterven aan zichzelf. De mens moet door dit gif heen om zo antistoffen aan te maken. Ook is het een grote test. De mens moet het leren gebruiken. Hiervoor moet de mens eerst aan zichzelf sterven in het ijs. Het ijs is het volledig loskomen van de menselijke invloed, de mensenvrees en mensenverering. Het teistert de vrome om hen tot het touw te drijven. Het kind moet opgroeien in de oorlogskunde, leren onderscheiden. De mens begint dan de waarde van zijn vijand te zien als door een geestelijke bewustwording. Iemand die vast blijft houden aan letterlijkheden, het materiële bestaan en denken, kan dit niet zien. Er is dus een dualiteit, een goed deel en een slecht deel. Het slechte deel is ook in de mens en moet overwonnen worden. Hierin ligt het gevaar extreem en fundamentalistisch te worden, oftewel uit balans. Als de mens denkt dat hij alles in kannen en kruiken heeft, dan is het vaak tijd voor een nieuwe ontmoeting met een nog grotere realiteit. De religies zijn vet gemest en verzadigd, denkende dat ze alles voor elkaar hebben, maar het feit is dat zij allemaal verdeeld zijn tegenover elkaar omdat hun zintuigen niet werken. Ze leven door geloof in de overlevering, vaak door de geboorte bepaald. Zo worden zij tegenover elkaar opgezet. De mens die niet aan zichzelf, zijn eigen eer, zijn reputatie, zijn naam, zijn trots en opgeblazenheid wil sterven zal nooit ver komen in de oorlogskunde. Alleen het touw kan bevrijding schenken. De leugen kan de waarheid niet totaal vernietigen. De leugen draagt de waarheid diep binnenin. De moderne mens wordt nog steeds terechtgewezen, die in een religieus syndroom leeft, als een theocratisch dictator die anderen teistert met zijn waanideeën. De mens is niet in staat vanuit het vlees tot de hemel te komen. Het vlees moet sterven. De mens moet ontwaken en blijven waken. De vreze des hemels is het begin en het hoofd van de wijsheid. Het is het begin van een leven met de hemel. De vrezen voor mensen gaat hier dwars tegenin. Er is een valse vreze die veel kapot heeft gemaakt. Het touw komt niet zonder de vrezen die alles loslaat en aan zichzelf sterft. Ware vromen hebben het touw van de hemelse kennis ontvangen. Zij zijn geen materialisten die het woord van materialisme vereren. Zoveel mensen zijn niet in staat om tot deze geheimen te komen, omdat zij niet aan zichzelf willen sterven en niet wederom geboren willen worden. Zo pronken zij uitbundig met hun schepen alles wat ze geplunderd hebben. Hoe moeten we het lijden en sterven dan zien? Dit is het grote sterven waarin de mens afsterft aan het letterlijke en het materiële om zo te komen tot de hemelse kennis, het metaforische. Alleen de dwaze holle weg met een letterlijk geloof als de deur tot zaligmaking. Wat de hemel zegt gaat veel dieper. Er is een groot verschil tussen het letterlijke pad door deze dingen en het geestelijke pad. Ook hierin zijn vele gevaren voor de onoplettende reiziger. Hoeveelen vallen wel niet ten prooi aan de subtiele valstrikken opgesteld? Daarom moet de mens de oorlogskunde kennen. De mens moet komen tot het touw. 8. De strijd tegen sierzucht De religieuze overleveringen moeten niet zomaar weggeworpen worden omdat zij onrein en corrupt zijn, maar zij moeten beschouwd worden als visgebied waar de mens kan vissen naar geestelijke waarheden. De wijsheid van woorden is tegenovergesteld aan de valse wijsheid die mensen naar de mond praat en protst. De vleiers gaan tegen het geestelijke visnet in. Het woord van het visnet is niet romantisch, vermakend of adverterend. Het woord van het visnet is een bevel, een uiteenzetting van de hemelse leer. Zonder oorlogskunde is de wijsheid slechts ijdelheid. Op de bodem van de zwakheid ligt kracht. Het volk moet een hongertocht maken tot de wildernis. Je komt tot kracht door door de honger wildernissen te gaan. Kracht betekent gevoeligheid, kennis. Vele haken af en gaan terug tot de steden om kracht te roven. Ze nemen hiervoor de sieraden van de stad waardoor ze verstenen en de wildernis niet meer kunnen binnengaan. Ze worden gebruikt als bouwstenen van de stad. Ijdele welsprekendheid en wijsheid dooft het geestelijke visnet uit en verbergt het in trots en eerzucht. Er is dus een geest van valse versiering die op de loer staat om de mens van het hemelse visnet weg te nemen en van het geheimenis van de hemelse hongermystiek, zodat de mens de hemelse wildernissen niet in zal gaan. Er is een strijd tegen sierzucht, het overmoedig en falsieren van de stad, wat ook in woordgebruik naar voren kan komen. Wees op uw hoede voor hen die zich zo opstellen. Zij zijn ten prooi gevallen aan de geest van overmoedige grijpers, waardoor zij verstenen. De ware wijsheid is oorlogskunst die ontstaat wanneer de honger rijpt. De grafrovers willen hier niet op wachten. Zij gaan niet tot het geestelijke visnet. Zij gaan niet diep de wildernis in. Zij gaan naar de mausoleums en kerkhoven van de stad om daar kostbaarheden en sieraden te roven. Zij willen zelf niet sterven. Het touw waartegen niet verzet kan worden. Het gaat er dus om om tot het onuitwisbare merkteken van het touw te komen. De mens moet komen tot de hemelse onweerstaanbaarheid. De leer van de hemelse onweerstaanbaarheid, het touw waar niet tegen verzet kan worden, komt voort vanuit een grote geestelijke honger, waarin de mens totaal verlaten is en hulpeloos. Dit is de reden waarom de hemel allereerst geen kinderen heeft. Alles is in de honger, alles is in de verstotenheid. Alleen zo kan de heilige onweerstaanbaarheid zuiver wortel schieten. De mens kan geen vast voedsel verdragen hier en is overgeleverd aan melk. Zonder deze leer zou de mens nog dingen uit zichzelf doen vanuit het vlees. Alleen in de hemelse onweerstaanbaarheid kan het vlees afsterven. 9. Het afrekenen met valse grenzen De mens mag niet overmoedig offeren, maar moet weer worden als een kind. De mens moet het overmoedig strijden opgeven. Hierin krijgt de hemel een hele andere betekenis. Er zijn restricties van de hemelse kennis opdat betekenissen niet toeverloos worden. De mens moet niet opgeblazen in de kennis worden. Het gaat om de individuele honger. In diepte moet de mens de honger aanhangen als zijn vrouw, wat niet letterlijk is. De zogenaamde vrouw is gewoon een beeld van de verlatenheid. Het is de grote verstoting door de honger. Het leven heeft de mens misleid. Alleen in de honger kan de mens waarlijk afsterven. Alleen de honger drijft de mens tot de wildernis om zo open te staan voor de geestelijke kennis. Het door de stad gebonden denken moet sterven, totaal uitgehongerd worden. De mens moet het blind grijpen naar groot bezit en het dweepende aanbidden ervan afleren. De mens overwint in die zin niet door het strijden, maar door het lijden. Wanneer de mens wordt opgetuigd met de attributen van het lijden, sterft de mens. Dit gaat niet om een letterlijke oorlog, maar om onderwijs, als een school. De mens zelf moet geofferd worden, zoals de Bilha zegt, wat zoekt gij, mens, naar een offer? Bent gij niet zelf het offer? De mens moet hierover tot boetvaardigheid komen. De mens moet teruggeven wat hij heeft geroofd. Het is het terugkeren tot de bron, als de geestelijke uitverkiezing. Dit houdt ook in, afrekenen met valse grenzen. Alleen de mens die aan zichzelf sterft kan het recht verdienen, maar juist door onrecht sterft de mens aan zichzelf. De hongerende wordt tot dit doel veelvoudig geslagen, ook door leugens en vals oordeel. Zij die hiermee niet verwond zijn, worden niet door de hemel opgenomen. De hemelse afgezanten laten hen met rust. De mens moet het lijden en de honger aanvaarden om zo tot het geheimenis ervan te komen. Als de mens het voortijdig afwijst, mist de mens de openbaring van het geheim. Juist het niet aanvaarden van het onrecht is daarom het doen van onrecht. De mens speelt graag heerser en leidt liever niet. De mens wil niet kennen en hongeren. De mens wil zich volvreten en dik worden om over anderen te heersen. De mens wil gezien worden. Verdraagzaamheid tot de zwakken. Laten wij verdraagzaam zijn tot hen die nog niet tot deze geheimenissen zijn ontwaakt en nog steeds gevangen liggen. Ook zij moeten een kans krijgen om te kiezen wanneer deze grote waarheden worden gepredikt. Zaak is om het niet meer letterlijk te nemen, want in het letterlijke komen we hier nooit doorheen. Er valt ook niet tegen te strijden en er is geen kruid tegen opgewassen. Het gaat erom tot de diepte te komen, tot het geheimenis. 10. Geestelijke grenzen. Dat er grenzen zijn is duidelijk, maar wat zijn deze grenzen? Er zijn ook valse grenzen. De mens kan hier alleen van loskomen door de ware grenzen te kennen. De vraatzuchtigen nemen blindelings aan het fortuin wat de stad hen biedt, en zij honen en bespotten hen die in de honger leven, en ze trachten hen te verleiden om deze honger met stadse middelen te verzadigen. Het zijn roofzuchtigen. Als de mens tot de grenzen nadert dan wordt hij geslagen als een beeld van de grens. Alles wordt teruggeleid tot het hemelse woord. Alles wordt teruggeleid tot de diepte waarin het touw werkt. De goede visser. De visvangst is een beeld van de strijd tegen de eenzijdigheid. Je moet dus netten gebruiken die een beeld zijn van veelzijdigheid, van allesomhullend onderzoek, alhoewel niet roekeloos. Je moet als visvanger geoefend zijn. Er liggen ook veel gevaren op de loer. Denk bijvoorbeeld aan de krokodillen die op hun beurt op jou vissen, en denk aan gevaarlijke vissoorten die het op jou hebben gemunt, zoals de piranha's. Kom je door de zee heen in het nomadische geestelijke leven, betekent: ben je een goede visser geweest? Heb je je eenzijdigheid overwonnen? Ben je dingen van genoeg andere kanten gaan bekijken? Heb je de zee overwonnen? Of ben je ten prooi gevallen aan de roofdieren van de leugen van het grote bedrog? In het oer waren dit dus vissersverhalen van jagers in het oerwoud, en dit was iets psychologisch, filosofisch en theologisch in de kern van Orion, waarin het bewustzijn was geopend. Daarna ging de mensen in slaaptoestand. Ze waren in de jacht gegrepen door een slang. De rivier overgaan betekent dus ook het doorzoeken, het doorforsen als het zoeken naar vis. Het is ook een beeld van de exegese. Het gebed. Als je wordt aangevallen, dan is het ook belangrijk om niet door het vlees te reageren, maar om je te laten leiden. Je mag contact maken met de oerbron, met het woord, en bidden, woord, leid mij. Wacht dus op die leiding en ga niet vanuit je vlees aan de gang. Door te bidden mag je jezelf opbouwen, maar dat moet dus een geleid gebed zijn en mag het luisteren nooit in de weg staan, maar moet voortborrelen vanuit het luisteren, vanuit het hart, opdat je niet vanuit je vlees bidt. Ook stilte mag niet van het vlees zijn en ook het luisteren niet. Laat het luisteren opborrelen vanuit je hart. Dat is een belangrijke eerste stap. Daarvoor moet je leeg worden en zorgen dat je niet in vleeselijke leegtes komt. Daarom is de geleide leegte en het geleide luisteren, het geleide hart zo belangrijk. Bitterom dat je geleid mag worden door de hemel. Als het gebed te vleeselijk is, dan is het belangrijk juist niet te bidden voor een seizoen, als de mens moet leren luisteren. Dat kan een heel lang seizoen zijn. Het vleeselijke gebed moet afsterven, alles wat het luisteren in de weg staat, en wat de leiding in de weg staat, moet sterven. Onderzoek je hart, zuiver je hart. Dat je niet vanuit een onrein hart zal bidden, niet vanuit een vleeselijk hart met allerlei reserves en menselijke eigenaardigheden. De speer moet diep gaan. Uiteindelijk is de kennis het ware gevecht. De mens wordt alleen bevrijd door de waarheid, door te groeien in kennis. Dat geeft hemelse banden. Dat geeft hemelse restricties. Wee u wanneer een ieder wel van u spreekt. Dan is er iets mis. Als we het goede doen, dan worden we vervolgd. Laat het woord diep in u zinken. Diep in uw hart. Er is een weg hierdoorheen, een nomadisch leven. Soms keer je er naar terug om een les te leren. Het kan heel moeilijk zijn, maar de mens moet leren luisteren en niet in het vlees eindigen. Het is een gevecht tegen het vlees. Het gaat niet zonder slag of stoot. We komen er niet al fluitend. Het bloed moet stromen van het kwaad en van de leugen. De speer moet diep gaan. Het is een varkensjacht en een vistocht om af te rekenen met hebzucht en eenzijdigheid. Het is een strijd tegen trotse gehoornde beesten en zij komen ook als onschuldige lammetjes. Wees dus op uw hoede. De vijand is een meestervermommer. Blijf waken en doe uw werk goed. Laat het u niet bevreemden als u aangevallen wordt. Dat hoort bij het werk. Dat hoort bij de tocht. Denk niet dat het iets vreemds is, zo van, waarom moet mij dat nu overkomen? Het kan maar zo gebeuren dat je je zo voelt. En dat kan ook bij de aanval horen, het zelfbeklag en zelfmedelijden. Waarom ik Waarom ik? Maar wij zeggen altijd, hoe groter de aanval, des te groter het plan wat God met u heeft. De vijanden zien het als het woord aan iemand werkt, en dan worden de ergste van de ergste op zo iemand afgestuurd. God is het hoe en waarom van literatuur, alles wat erbij komt kijken. Ieder mens heeft dus een literaire waarde, een literaire kwaliteit, ook al is er goed en kwaad. Alles heeft zijn eigen verhaal. De literaire mens duikt hierin... En gaat niet zomaar vanaf de veilige kade alles bevooroordelen. Maar de beste stuurluid die aan wal staan zijn ook weer literaire karakters en personages, hoe eigenaardig ze ook zijn. Ze horen erbij. Dat wil niet zeggen dat we dan de geestelijke strijd kunnen wegschuiven. De literaire mens werkt aan zijn verhalen, verfijnt zijn verhalen en waar het obscuur moet zijn is het obscuur. Dat hoort er allemaal bij. Ook de geestelijke strijd is een literaire eigenaardigheid, factor en kwaliteit en heeft waarde. Het is allemaal zwaar dubbelzinnig, anders zou er ook geen literatuur zijn en ook geen leven. Zonder literatuur is het bestaan onmogelijk. Je wil je leven toch niet behouden? Je wil toch deel hebben aan de hogere realiteit? Daarom gaat de mens soms door dingen heen. Het stopt hier namelijk niet. Het is bedoeld om het aardse bedriegelijke laagje weg te kouwen opdat wij de hemel geopenbaard zien. We moeten dus door het voorhangsel van alle pijn en drama wat door verraad is gekomen heen prikken. Pijn, drama en verraad heeft nooit het laatste woord. De verraders hebben het land in totale wanhoop gebracht. Maar hier mag het niet ophouden. Hier mag het niet stoppen. Daar is de opdracht van de wilde jongens. Godsbegeerte zonder wijsbegeerte is corrupt, gevaarlijk. Druk snuiven doen ze op alle hoeken van de straat. Ze springen uit doosjes de hele tijd, komen van de muren af waaraan ze waren vastgeplakt. Ze springen zo uit het houtwerk. De grote oceanen van wijsbegeerte en godsbegeerte moeten het allemaal wegspoelen. Zinnetje van zinnetje moeten van elkaar losgebroken worden, woord van woord, letter van letter. Is het dan zomaar een strijd tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen? Nee, de mens moet veel dieper. Vaak zijn deze begrippen omgedraaid. Het is een strijd tussen het weinige en het vele, tussen het diepe en het oppervlakkige, tussen het gemakzuchtige en het volhardende. 11 de onwaardigheid van menselijke godsbeelden. De mens moet zich dus allereerst onwaardig voelen, zijn staat van ellende onder ogen komen en niet gaan lopen wanen alsof er niets aan de hand is. Wel is het dan zo dat je die onwaardigheid ook moet betrekken op menselijke uitleggingen van theologie, menselijke godsbeelden. Als je je daadwerkelijk onwaardig voelt en je komt de onwaardigheid van je verstand onder ogen, dan ga je vanzelf voorzichtig worden en alles toetsen. Men toetst vaak het eigen geloof en de eigen theologie niet en dat is ook weer een gebrek aan onwaardigheid. Het een sluit het ander niet uit. Vaak is men eenkennig in dit soort dingen. Eenkennigheid komt veel voor bij kleine kinderen, bij baby's en peuters, en de mens die nog niet is opgegroeid in theologie en filosofie en dergelijke heeft vaak die eenkennigheid ook. Nee, door het vlees kun je zeker niets verdienen, maar door het geestelijke wel. Er is ook een geestelijke mens, een goede mens, een hemelse mens, waaruit wij mogen leven. Valse nederigheid die niet wil opgroeien en alles liever projecteert wordt het misbruiken van God en genade. Er is dus ook een valse onwaardigheid, een valse overtuiging van zonde, die eigenlijk graag het liefst nog doorzondigt. Daarom leer de valkuilen kennen. Van waangeloof tot ellende-kennis. Dat moet centraal staan, de prediking over de gevallen staat van de mens, het ellende-besef, want een heelmeester kan alleen genezen als hij eerst een diagnose stelt. De mens moet eerst weten hoe diep de mensheid is gevallen. Anders blijft de mens in de waan. De mens moet weten hoe groot de zonde en de ellende is, de gevolgen van de zonde... ...en helaas, dat weet de mens vandaag de dag niet. Dat wordt de mens niet geleerd. Prediking over de zondeval is gewoonlijk niet geliefd. Dat is te confronterend, maar het is de enige weg tot het heil als eerst de vijand gezien wordt. Eerst moet de mens zijn onwaardigheid onder ogen komen, anders begint hij weer automatisch te grijpen. Eerst moet de mens tot wanhoop worden gedreven over zijn vlees, want zijn vlees staat hem in de weg. Wees niet te vrijmoedig voor God dat je de zonde schoonpraat en de leugen witwast, want dan heb je een probleem. God is op zoek naar de verbroken en van hart en de verslagenen van ziel, die beseffen wat de grootte van de zonde is en daar niets aan afdoen. De prediking waarin dit centraal staat rekent af met waangeloof. Ernstigheid is er bijna niet meer te vinden. Daar wordt om gegniffeld. Daar wordt de spot mee bedreven. Eerst moet de mens ziek en wanhopig worden van zijn zonde, van zijn vlees. Het gaat niet goed in de wereld. Het gaat al een tijd niet goed in de wereld. De meeste mensen zijn daar echt niet wakker door geworden. Sommigen wel en sommigen half. Er ligt een oproep tot bezinning. Het belang van de onwaardigheidsoefening. De mens moest zich veel dieper vernederen, veel dieper de natuur in, loskomen van allerlei menselijke structuren en kerkstructuren. Het moest een nomadische kerk blijven, een noodgemeente slechts, die de nadruk legt op onwaardigheidsoefening, de ellende staat van de mens, dat de mens zich niets moest inbeelden. Er was wildernisliteratuur gegeven, maar die werd corrupt gemaakt in de stad. Daarom kunnen we stellen, de factor van het nomadisch zijn is belangrijk. De mens is er nog niet, en moet niet de oude fout maken door allerlei vestigingen te maken terwijl men nog onderweg is. Een tentje opzetten mag, maar overdrijf het niet. Onwaardigheidsoefening, waarom is het zo belangrijk? Je kunt misschien zeggen dat je een goed mens bent, dat je goed je best doet met alles, dus waarom zou onwaardigheidsoefening dan nodig zijn? Is het niet juist belangrijk om je waardig te voelen? Is dat niet een veel betere basis voor een gezond en gelukkig leven? Onwaardigheidsoefening? Klinkt dat niet een beetje negatief? Paast dat nog wel in deze tijd van positief denken en zelfontwikkeling? Waarom moet dat dan? Of waarom is dat zo belangrijk? Vanwege het vlees, wat in ieder mens zit, en waar ieder mens mee geboren wordt, waar ieder mens mee te strijden heeft, wat ieder mens dient te overwinnen zijn oude natuur. Je hebt te maken met een vleeselijk zelf, of je daar nu iets aan kon doen of niet. Dat werd er gewoon ingespoten, dat erfde je gewoon over. Niet dat je daadwerkelijke schuld erft, maar de zonde zeer zeker wel. En zo groei je verslaafd op aan de kettingen. De geest van vanzelfsprekendheid heerst. Het schijnt normaal te zijn, vanzelfsprekend te zijn, dat je kunt ademen, lopen, bewegen, kunt zien en horen. De mens is er zo aan gewend dat de mens er niet eens meer van opkijkt. Dat je kunt spreken en denken, allemaal vanzelfsprekend denkt de mens, maar dat is helemaal niet zo. En omdat de mens mee omgaat alsof het allemaal zo vanzelfsprekend is, is het vaak ook zo vleeselijk. De mens is vandaag de dag overwaardig geworden, de mens van vandaag leeft in grote bluf en het is allemaal op schepperij, aanmatigend gedrag. Dat begint al in het klein. De mens moet loskomen van valse waarden, het valse aanmatigen dat de mens alles maar denkt te kunnen denken en zeggen. Daarom moet de mens zichzelf vernederen en niet verhogen. De mens is geconditioneerd met hoogmoedswaanzin en meerderwaardigheidswaanzin met een heleboel dingen. Dan moet die waarde omlaag. Dat kan met woorden en gebeden. De mens heeft zichzelf dingen lopen toe-eigenen die niet van de mens zijn, ook op het gebied van de relatie met God. En met al die overwaardigheid heeft de mens God verkracht, heeft de mens van God geroofd. De mens moet weer zeggen, ik ben het niet waard te denken, te spreken, te bewegen, te zien, te horen, te wandelen. Gaat uit van mij, o woord, want ik ben het niet waard dat u bij mij bent. Vernedert u voor het woord, probeer het maar. Dan zal het woord u leiden en zal het woord tot u komen. Het woord is dichtbij de verslagenen van ziel en de verbrokenen van hart, dichtbij die beeft en weent voor zijn woord, die zich niet waardig acht. De mens zit stikvol met zowel negatieve als positieve vooroordelen en dat moet eraf. Zo kan de natuur in balans komen en herstellen. Leer van de onwaardigheidsoefening. Ga deze reis nu beginnen. Het zal dieper de wildernis in leiden en helpen in het minderen en hongeren om tot het woord te komen. Kan dat dan niet vervallen tot slechts lippendienst? Oh ja, zeker wel. Maar je mag je hart toespreken. Het hart mag zich uiten. Het hart gaat samen met het woord, want het is immers het woord van het hart en je mag jezelf zo opbouwen. Steeds meer vlees zal er zo afsterven in de onwaardigheidsoefening, hoe dieper je gaat. Ook elke vorm van lippendienst mag zo afsterven. Het vlees is niet waardig en bekleedt allerlei waardigheidsposities in de mens en de samenleving. Het vlees troont en is verdeeld en daarom moet de mens dieper gaan. 12. Onwaardvaardigheid Veel mensen worstelen met allerlei minderwaardigheidscomplexen. Ik zal u vertellen dat zelfs de minderwaardigheidscomplexen nog gewoon meerderwaardigheidscomplexen zijn. De valse overwaardigheid is al overal ingebakken. Er is veel meer nodig, zelfs meer dan gewoon maar boetvaardigheid. De mens heeft de onwaardigheidsvaardigheid nodig. De mens moet zich onwaardig achten voor elke druppel geluk en elke druppel leven, want de mens heeft het van de ander lopen afgrissen. Het is een overwaardering en overschatting van het menselijk geslacht en het menselijk kunnen, en daarom moet eerst de waarde en waardering drastisch terug naar beneden. Het is een waanparadijs van het vlees. En het vlees gaat zich te buiten aan bedriegelijke overwaarden en dat moet eraf. Ook het godsbeeld is parasitair. Dat kun je allemaal wegwerpen, onwaardig achten. Onwaardigheidsoefening is van zeer groot belang. De mens weet het, maar doet er niks mee. Zo kan het overwaardige vlees afsterven. Juist ook de religieuze oefening van de mens is onwaardig. Het moet dus ook op zichzelf toegepast worden. Daar ontbreekt het vaak aan. Maar wil je geleid worden, dan moet je onwaardigheidsvaardigheid leren en niet zomaar als lippendienst. Er is zoveel overgeluk dat het een vloek is geworden, zoveel overwaardigheid dat het een leugen is geworden. En daarom moet de mens beginnen te zeggen, ik ben niet waard gelukkig te zijn, niet waard om allerlei dingen te hebben en te zijn. De ellende kennis. Het woord is bij een verbroken hart en een verslagen ziel. Het woord is bij de innerlijk verscheurde. Niet bij hen die zich overwaardig voelen. Ik ben niet waard de waarheid te hebben. Sommige mensen hebben zoveel waarheid dat ze zich niet meer kunnen inleven in de ander. Dan staat je kennisje in de weg. De onwaardigheidsoefeningen staan als palen boven water, dat is onze waarde. Jouw waarde zit in je onwaardigheidsvaardigheid. Waarde kunt gij opbouwen door onwaardigheidsoefeningen. Dat is een heel andere waarde. Niet meer de waarde van het vlees, geen wereldse waarde, maar een hemelse waarde. Ik ben het niet waard om te herinneren, ik ben het niet waard om te denken, ik ben het niet waard om te zingen en te spreken, niet waard om te schrijven en lezen, en zo groeit juist je waarde, want zo verdien je het. Het is te ver gegaan. En dan moet eerst de waardigheid afgebroken worden, als het vals is. De fundamenten zijn niet goed. De hoogste vormen kwamen al voort vanuit de teruggaande eeuwigheid. Ook de vooruitgaande eeuwigheid is al lang geweest. De hoogste vormen van literatuur drijven alles voort. Het beveiligt ons tegen eenzijdigheid, maar heeft zijn eigen eenzijdigheid. De noodzaak van de uitstorting van de ellende kennis is duidelijk, want juist dat was sleutel tot het geestelijke, maar niet iedereen wilde de ellende kennis onder ogen komen. De hemel is omgeven met de ellende kennis, en die dient ten volle geleerd te worden, anders is er geen sleutel. Dit is in literatuur en natuur te vinden. 13. Het fundament van bewijsvoering Depressie kan een afremmer zijn van boosheid. Soms is het geen tijd om boos te zijn, maar om het lijden te aanvaarden en de diepte in te gaan. Depressie heeft met loslaten en aanvaarden te maken. Soms is het geen tijd om te strijden, maar om te lijden. Soms moet het eerst wortel schieten, moet je eerst fundament krijgen, bewijsvoering. Oordeel niet boven de maat en loop ook niet vooruit op de maat. Depressie kan soms nodig zijn om terug te keren tot je ware zelf, om los te komen van het zelf wat anderen van je hebben gemaakt. Als je boos Bang of depressief bent, keer dan terug tot je innerlijke bron. Veel mensen zijn op zoek naar een aardse partner of vriend, maar laten wij bovenal op zoek gaan naar de hemelse partner in de vorm van goede principes en balansen. Als dat wat in principe goed is te veel macht krijgt, ten koste van andere belangrijke goede dingen, dan wordt het slecht. Het goede wat uit proportie is, wat uit balans is, is het slechte. Ga niet voor het goede, maar voor het beste. Het goede is de vijand van het beste. Uw weg vinden door de onderwereld. Voor alles is er een tijd, een regeling, en de mens moet de tijd leren kennen. Zo zal de mens veilig op het schip kunnen blijven, wat een geestelijk schip is, voortkomende vanuit de oerbron en teruggaande tot de oerbron. Telkens weer maakte deze cirkels om verbonden te blijven aan de oerbron. Maak dus ruimte vrij tussen je gedachten. Zie wat er achter ligt. Lees tussen de gedachten door. De oerbron overziet alles als de twee eeuwigheden waar tussen elke gedachte ligt. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe vreemder tijd zich gaat gedragen. Het gaat vreemde sprongen maken als vreemde oerroofdieren en vreemde oerinsecten. Je komt dan tot de zogeheten bron van tijd. Tijd is dan geen constante meer, maar onberekenbaar. Het is een oerhersenspinsel. Het leven verloopt niet zoals gij denkt dat het moet verlopen. Gij wordt in het leven beroofd en mishandeld, en relaties zijn gevangenissen. Gij ziet kinderdromen snel genoeg tot nachtmerries worden, tezij gij heel erg aan de drugs gaat, allerlei waanwerelden. Matig het, en laat ruimte voor andere dingen. Het leven hoeft niet te zijn zoals gij denkt dat het moet. Er zijn veel grotere dingen. Iets anders gaat zijn weg wel. Iets anders zal overnemen. Het gedachteleven van de mens en al zijn begeertes is maar een zucht. Er is iets veel groters aan het dringen. De mens heeft het lang proberen te onderdrukken, maar dat zal niet altijd kunnen. Ik heb het over het oer. Het oer zelf is iets heel anders dan het moderne ego. Het oer zelf strijdt tegen alle valse zelven die zich willen opdringen. Het oer zelf strijdt voor zijn oerwoudsprincipes. Maar kolonisten namen de wilde in en de wilde gebieden, alhoewel lang niet alles. Die kolonisten kwamen omdat de mens leerde drugs te gebruiken. De oerhersenspinsels werden onderdrukt. Als gij opgroeit dan merkt gij op een dag dat uw onbezorgde leven dat u altijd had niet meer bestaat. Dat kan als een ontwaking zijn, als een wedergeboorte, maar ook als een sterven, dat gij uw weg door de onderwereld moet zien te vinden. Uw oude leven is dan weg. Dat kan moeilijk te verkroppen zijn, maar het is zoals het is. Kom het ravijn in uw leven onder ogen en het ravijn van de wereld, anders komt gij nooit verder. In het bos zijn er dan zeker gevechten te voeren, want de school van het vlees wil u niet laten gaan. Gij loopt dan soms in een fuik, maar het zal u dieper in de wildernis brengen. De gevechten zijn om u te doen groeien.